Zes uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws en Co. hoort u hoe Astrid en Willem Holleder ruzieden in de rechtbank. En vriend van Nieuws en Co. Bastiaan Rijpkema vindt het winst dat er meer partijen in de verschillende gemeenteraden komen. En dus straks ook nieuws over Marco Kroon. U hoort al meer bij Mark Hock in het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie heeft recent leden van het Commando troepen eerder teruggehaald uit een missiegebied.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 De politie schoot de gijzelnemer later bij een inval dood. De Franse president Macron zegt dat de terreurdreiging nog altijd hoog is... zegt correspondent Frank Renoud. En hij maakte erbij ook nog duidelijk dat twee jaar geleden... misschien die aanvallen georganiseerd werden van buitenaf. Maar nu, zegt hij, nu hebben we te maken met gevaarlijke individuen. Vaak met psychiatrische klachten, zegt hij, in Frankrijk zelf. En dat is een veel moeilijkere dreiging om aan te pakken. Macron komt eerder terug van een EU-top in Brussel... voor overleg met zijn kabinet. Een man die vorig jaar in Leeuwarden zijn moeder doodstak... en zijn vader verwondde, heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Volgens deskundigen is de dader van 32 ontoerekeningsvatbaar. Partijleider Koezou van Denk is naast Tweede Kamerlid... tijdelijk gemeenteraadslid in Rotterdam. Kuzu was lijstduwer in Rotterdam, maar kreeg zoveel voorkeursstemmen... dat hij recht heeft op een zetel. De Denkleider zegt dat hij hooguit een paar maanden in de raad blijft zitten. Het OM zet in het proces over de zogenoemde Amsterdamse Mokro-oorlog een kroongetuige in. In december is een deal gesloten met een van de verdachten. Hij heeft verklaringen afgelegd over zichzelf, zijn opdrachtgevers en andere betrokkenen. Verschillende gemeenten hebben zich alsnog aangemeld voor het ontvangen van Sinterklaas bij de landelijke intocht in november. Gisteren bleek dat de organiserende omroep NTR... dit jaar voor het eerst geen spontane aanmeldingen had gekregen... en daarover een brandbrief had geschreven... aan het genootschap van burgemeesters. Onder andere Harderwijk schiet nu te hulp, vertelt burgemeester Van Schijk. Vanuit die noodoproep van help, het kinderfeest zou niet doorgaan... heeft Harderwijk zich aangemeld. Als wij op die manier een bijdrage kunnen leveren, doen we het graag... en gaan we ook discussies in die zin niet uit de weg. De NTR wil zoals gebruikelijk in mei bekendmaken... waar de landelijke intocht dit jaar is. De politie in het Wallengebied in Amsterdam heeft het verbod op openbaar drinken tijdelijk opgeheven. Er zijn zoveel dronken Britse voetbalsupporters dat het verbod niet meer is te handhaven, zegt de politie. Drank wordt nu alleen nog geschonken in plastic bekers. Maar volgens de politie wordt het steeds onrustiger op de Wallen. Deze winkeleigenaar vindt het tot nu toe nog niet vervelend. Ja, ja. als ze zo blijven zingen is er niks aan de hand. Als ze hun gedragen mag dat wel. En een biertje op straat is ook niet zo erg. We moeten niet de stortbakken van het muur af willen trekken... en de plantenbakken over de straat, Maar dan moeten we ingraven. er is tot nu toe één supporter aangehouden. Het Nederlands Elftal speelt vanavond in de Amsterdam Arena... een oefeninterland tegen Engeland. Het weer bewolkt en in het noorden af en toe wat lichte regen. Vanavond daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Ook morgen is het grotendeels bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het wordt dan 9 tot 13 graden. Hoe zou het inmiddels zijn op de weg, Edwin Gerritsen? Ja, de naasteep van ongelukken veroorzaakt nog veel vertraging bij Arnhem. En vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar een half uur. Op de A18 Varsenveld richting Zevenaar daardoor ook een file tussen Weel en de aansluiting met de A12 kwartier. A27 breda Gorcum tussen Oosterhout en Werkendam dan drie kwartier verdaging door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. En op de A27 Utrecht-Dichting Breda. Tussen Utrecht Veemarkt en Hagenstein. Een kwartier oponthoud. Een avondje uit met vrienden. Een sollicitatie. De bruiloft van je zus. Bijzondere momenten vragen om bijzondere aandacht.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 Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorendijk. Of shop online 350 modemerken. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Mag ik even je aandacht? Stropdas los, pumps uit, op weg naar huis nog even op die auto voor je letten?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 Noshirt. Premium Invisible Underwear. Check Noshirt.nl. Koffie? Eh uh, Staat klaar. Glimlach? Eh <laughs> uh, Ja, een beetje eng, maar erg enthousiast. Ik keur hem goed. Um, Paraat de kennis over onze 120.000 artikelen. We hebben een gipsplaatsen fijne raad kuiskop 3,9 bij 25 mm Philips PH2 staal gefosfateerd. We hebben een. Ja, ja, ah, oké. Okay. Check.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 je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. Cdc tandzorg.nl. Kom 24 en 25 maart naar het e-bike event in Amersfoort. fietsvoordeelshop.nl NTO Radio 1 NOS NTR Enkele weken geleden deed militair Marco Kroon een boekje open... over een geheime operatie waar hij in 2007 bij betrokken was.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 Nu blijkt dat Defensie, na die verklaring... commando's heeft moeten terughalen van huidige missies... uit vrees voor hun veiligheid. Lara Rensen. Nieuws en Co. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. En daarom zijn hier verslaggevers Siba Sietsma en Karel Ornstein bij me in de studio. Kan ik begin even bij jou. Op wat voor manier brachten de uitlatingen van Kroon... commando's van nu in gevaar? Kijk, Kroon heeft in twee verklaringen een aantal dingen gezegd. Het was een geheime operatie in 2007... in gebied in Afghanistan... En een militair mag nooit over een geheime operatie praten. Voor ze vertrokken werkten ze, of in Kabul werkte ze... voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, ze hebben zelfs toen ze vertrokken nog een tweede verklaring moeten tekenen... dat ze de vertrouwelijkheid nooit en ten nimmer zouden, sch zouden schaden. Mm -hmm. En dat is ongelooflijk riskant op het moment dat je het doet. Want dan weet... Weten vijandige inlichtingendiensten dat je daar aanwezig bent geweest? Ook de Taliban kan dat weten. En vergeet niet dat er voor de Nederlanders heel erg veel mensen werkten: tolken, informanten, vertalers. En die kunnen natuurlijk nu allemaal in gevaar komen. Ja, die hebben een dekmantel nodig en die is opeens weg. Was er een vermoeden dat ze gevaar liepen? Waren er concrete aanwijzingen? Nou, er is voor zover wij weten geen sprake geweest van een hele specifieke dreiging, maar je kunt wel zeggen dat er is bijgedragen... aan uh, een algemene dreiging door die verklaring. Kijk, uh, je weet het vaak niet. Het gaat om een wereld van inlichtingendiensten, hier in Nederland... maar ook in Afghanistan. Uh, de Pakistanse inlichtingendienst is uh, actief in, uh, in Afghanistan. Ze hebben daar ook gewerkt uh, met de Taliban. En uh, iedereen die uh, nu met kroon is gezien... of in die operatie werkzaam is geweest, mm. die is aangebrand. En ja, dat, dat, dat wil je niet op dat niveau. En uh, op die manier moet er ook helemaal geen dreiging ontstaan. En uh, ja, dat geldt uh, dus niet alleen voor Kroon zelf met zijn verklaring, maar ook voor zijn collega-commando's en uh, wat Karel net al zei, uh, spionnen en uh, ook lokalen die hebben geholpen. En als je dit zo hoort, dan blijft de vraag uh, maar hangen dat... Um ik kan me niet kan bedenken waarom Kroon dit vertelt Karel, over zijn geheime missie in 2007. Want daar zitten zoveel risico's aan. Dat klopt helemaal. Dat is ook het grote, grote raadsel. Misschien heeft hij zijn geweten willen sussen. Heeft hij zijn mond voorbij gepraat. Kroon is bezig met een boek, bezig met een film... Dat zou een reden kunnen zijn. We weten het niet. Daar komt geen duidelijkheid over. Wat in ieder geval wel heel erg duidelijk is... toen Defensie de zaak formeel meldde bij het Openbaar Ministerie... om te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd... dat Kroon toen zelf het initiatief heeft genomen om naar buiten te komen. Nee. Het is een commando en een commando laat niets aan het toeval over. En hij was gewoon bang dat door al het, alle artikelen, al het geroddel, al het gespeculeer... Niet zijn verhaal, maar een heel ander verhaal. De wereld ingebracht. Zou dat worden. heeft hij ook verklaard hè? dat hij wilde. Dat, uh, op die manier dat hij speculatie wilde voorkomen. Kon Marco Kroon weten dat hij met zijn uitlatingen collega's in gevaar bracht? Nou, dat kon hij zeker weten. Hij komt zelf uit de situatie. Hij moest het ook weten elke commando leert, vanaf het begin van zijn opleiding, je houdt je mond. Je vertelt aan je partner niet waar je naartoe gaat, en je vertelt ook niet wat je hebt gedaan. En voor deze specifieke operaties, naast die gewoon algemene geheimhoudingsplicht, is nog zelfs een specifieke geheimhoudingsverklaring ondertekend. Dus um, hij kon en moest het weten, de vraag is of hij het zich voldoende heeft gerealiseerd. Kijk, nee. hij is inmiddels een bekend figuur, een bekende commando, iedereen kent zijn kop. Maar zijn collega's, zijn oud-collega's, die zie je niet hoor, op internet. Die treden over het algemeen niet naar buiten. En als je al een keer een foto ziet, er zijn hun gezichten vaak gewiped. Nou, um, de vraag is of hij zich voldoende heeft gerealiseerd... dat hij met zijn verklaring door zelf naar voren te stappen... ook zijn collega's dat op deze manier heeft, uh, heeft blootgesteld. En die jongens, ja, kijk, hij is eruit... maar die moeten misschien nog wel een keer terug naar Afghanistan. En Gauw, weet je of ze bij Defensie op de hoogte zijn... of waren van het feit dat Kroon met zo'n verhaal naar buiten wilde... in de openbaarheid wilde? We hebben met ontzettend veel mensen gesproken. Mensen binnen Defensie met commando's hebben gesproken, met juristen, met specialisten. Eén ding weten we heel zeker, Defensie was van tevoren op de hoogte... dat Marco Kroon met zijn verklaringen kwam. Ze hebben ze ook van tevoren ingezien. Kroon heeft ze voorgelegd een aantal uren... voordat ze daadwerkelijk naar buiten kwamen. En wat we ook zeker weten, is dat Kroon geen toestemming heeft gekregen... maar ook niet heeft gevraagd om naar buiten te treden. Toch heeft hij het gedaan... Uh, en het is hem ook niet verboden om de publiciteit te zoeken. Ja, want weet jij, hadden ze Marco Kroon kunnen verbieden om zijn uitlatingen te doen? Ja, dat hadden ze makkelijk kunnen doen. Elke werkgever kan zijn werknemer verbieden om naar buiten te treden, zeker in dit soort specifieke omstandigheden. Hij had ook allerlei verklaringen getekend. Ja, precies. En um, kijk, in dit geval zegt Defensie dat Kroon geen geheime uh, uh, elementen naar buiten heeft gebracht. Dus ze hebben gezegd, ze hebben die verklaring gelezen, daar zat er okay. geen bezwaarlijke informatie in. Nee. Uh, dat is het standpunt van Defensie. Ik zie kijken. Uh, zo keek ik er ook bij toen kort in geworden. Dat is het standpunt <nussion> waarom van. haal je dan mensen terug, denk ik dan? Ja, da, dat is. Nou ja, uh, daar kan ik wel iets over zeggen. Maar in ieder geval: Defensie zegt dat Kroon uh, geen geheime informatie buiten heeft gebracht. En vervolgens is eigenlijk dan de afweging: ja, mag hij zomaar met de pers praten zonder toestemming? Ja. En is, dan zegt Defensie: in dit geval mocht dat, omdat. Als, een werknemer, als de integriteit van een werknemer op het spel dreigt uh, te komen te staan... dan mag je jezelf verweren in de publieke mm. ruimte. Wat is de reden, Karel, dat Kroon niet verboden is om zijn uitlatingen te doen? Nou, het is in ieder geval, hij mocht het, hè, wat Sieben net zegt... de persoonlijke integriteit staat op het spel. De exacte reden weten we niet. We weten het gewoon niet. Defensie wil ons dat niet uitleggen. Mogelijk heeft Defensie het niet aangedurfd. Marco Kroon is natuurlijk een persoonlijkheid. Hij is de drager van een Willemsorde. Daar zeg je niet snel nee tegen. Dit is echt een man met een enorme statuur binnen Defensie. De grote vraag is natuurlijk straks... als die zaak bij het Openbaar Ministerie onderzocht wordt... en er, zei, er is daadwerkelijk sprake van eh, strafbare feiten... Uh, uh, gaat hij dan echt voor de rechter gebracht worden? Kan het openbaar ministerie het überhaupt wel bewijzen? Want er zijn heel erg veel mensen die ook twijfelen of dat dodelijke incident destijds echt in Kabul heeft plaatsgevonden. Ja, wat een verhaal. Uh, tot wat voor stemming leidt dit bij Defensie Simu? Nou, uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met heel veel betrokkenen... Uh, uh, maken we op dat er in ieder geval figuurlijk wel met, uh, met deur is geslagen... en dat er wat rode koppen door het ministerie uh, zijn gewandeld. Kijk, hooggeplaatste bronnen bij MVD en KCT... die zegt tegen ons dat ze vooraf niet op de hoogte waren... van het feit dat Kroon ging verklaren. Dat is natuurlijk heel gek, hè? want het is een operatie... In, de, in het kader van de wet inlichtingen en eh, veiligheidsdiensten. En eh, het KCT was daar ook. Dus je zou zeggen dat die dat in ieder geval moesten weten. Het feit dat ze dat nu zeggen tegen ons dat ze dat niet wisten... dat is heel opmerkelijk... Defensie zegt in een verklaring daarna dat de afstemming wel goed liep trouwens. Dus daar zit ook nog wat licht. Het is niet het enige licht wat daar tussen de kiertjes doorpiept. De minister heeft in een interview bij WNL inmiddels gezegd... dat ze vindt dat de hele zaak eigenlijk alleen maar verliezers kent. Ik denk dat dat wel een goede samenvatting is. Ja. En Marco Kroon, heeft iets gereageerd? Marco Kroon wil echt absoluut niks zeggen. Hij heeft twee verklaringen gegeven. Daarna hebben we heel veel pogingen gedaan bij zijn advocaat. Geert-Jan Knoops om nog een keer te praten. Ook met Marco Kroon zelf. Zij zeggen formeel, het is nu bij het Openbaar Ministerie. Wij zwijgen als het graf. En dat doen ze ook. Heren, dank allebei voor jullie verhaal. Natuurlijk meer bij Nieuwsuur en ook op de site van Nieuwsuur. Tot zover, wij gaan naar de verkeersinformatie. Edwin Gerrit. Bijna alle files worden nu snel korter. Alleen op de A27, Breda, richting Gorkum... is nog veel vertraging tussen Oosterhout en Werkendam. Drie kwartier. dat komt de bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht. 16 minuten over zes, een rechtstreekse clash in de rechtbank vandaag... tussen Astrid en Willem Holleder. Drie dagen lang duurde het verhoor van Astrid Holleder, de zus... De zus van die naar de politie stapte om te getuigen tegen haar broer, en daarbij kwam van het uh, vandaag voor het eerst tot echt een rechtstreekse aanvaring tussen beiden. Verslaggever Matthijs van de Biel, uh, wat was de aanleiding, Matthijs? Wat gebeurde er? En Willem kon zich niet inhouden, dat is het eigenlijk. Uh, hij liet vandaag opnieuw het stellen van vragen aan zijn advocaat over, maar opeens vloepte er een eerste dat liegje uit dat liefje, zei hij. En later riep hij dwars door het verhoor van zijn zus. Ze stapelt leugen op leugen op leugen. Ze pleegt hier mijn eet. En dat ontaarde in een stevige woordenwisseling... tussen broer en zus. Uh, wisseling, dat was eigenlijk niet echt. Uh, ze praten vooral heel hard door elkaar heen. Astrid zei later... ik word kotsmisselijk van dat konkelen... en van al die shit van hem. Ze zat met haar vingers in haar oren, zei de rechter... die haar wel kon zien. Wij konden dat niet zien... maar hij zei dat en hij adviseerde haar... negeert u hem... En later was er weer zo'n aanvaring. Astrid zei dat ze zweert op haar kleinkinderen dat ze de waarheid spreekt. Waarop Willem dan weer reageerde. Ik zweer op alle kinderen van de wereld dat ze liegt. En dan zei zij weer. Ja, jij zweert wel, makkelijker, wel makkelijk. En aan het einde van de zitting eh, kwam er opeens een nieuwe speler in het familiedrama. Want Astrid las huilend een stukje voor van een brief... Die hun 81-jarige moeder aan de extra beveiligde inrichting schreef. Dat is de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland in Vught, waar Willem vastzit. Zij wil voorkomen dat Willem wordt overgeplaatst naar een soepeler regime. En ze schreef de gevangenis dat vanwege de veiligheid van haar kleinkinderen. dat niet kan gebeuren, omdat Willem die kleinkinderen heeft bedreigd. De reactie van Willem was: ja. Zo schrijft mijn moeder helemaal niet. Dit is gedicteerd. Astrid voert een angstregime. Zo eindigde dus. Eh, de twee zijn trouwens nog niet van elkaar af. Want Astrid komt ook nog weer terug als getuige. En Willem zei dat hij zijn vragen voor het einde bewaart. De ondervraging door de verdediging was echt een zware hoorde voor Astrid Holleder. Hoe heeft ze het gedaan? Ook vandaag beet ze weer heel veel van zich af. Hè. Ook met de advocaat waren er weer stevige aanvaringen. Ze werd woedend bijvoorbeeld over de suggestie... dat de zussen door justitie beloond zouden worden voor een getuigenverklaring. Ze riep, justitie heeft geen kloot voor ons gedaan. Uh, we zijn ons hele sociale leven kwijt. Het heeft ons alleen maar nadeel gebracht. En ze werd ook heel fel toen de advocaat vragen ging stellen op het einde. Hij noemde het een precair onderwerp. Vragen over haar relatie met drugsbaron Johan V. de Hakkelaar... Het was vriendschap, zegt ze. Ze maakten samen muziek... en hij leerde haar de schoonheid van de natuur waarderen. Dan sliepen ze samen op een camping. Blijkt daar dan geen relatie uit? Vroeg de advocaat. Nee, zei ze. Het doet me niks. Misschien wel omdat ik meer, dan, meer van vrouwen hou dan van mannen. Nou ja, de belangrijkste vraag was natuurlijk van een andere orde. Hoe sterk staat ze als getuige? Hoe geloofwaardig is ze? Bleef ze overeind of sprak ze zichzelf tegen? Het antwoord daarop ligt natuurlijk aan wie je het vraagt. Luister maar naar Sander Janssen, advocaat van Holleder... en Cathelijne Den Hartog van het Openbaar Ministerie. Ja, Astrid Holleder komt als een hele deskundige... maar ook als een hele betrouwbare getuige over. Zij verklaart uh, consistent en uh, kan wat dat betreft ook op alle vragen... zowel vanuit de verdediging als vanuit het Openbaar Ministerie... ja, adequaat en helder een, een antwoord geven. Nou, het is zichzelf wel degelijk meerdere keren tegengesproken. Sterker nog, ze heeft bijvoorbeeld afgelopen vrijdag nog gezegd... dat wat ze de maandag daarvoor zei, niet klopte. En zo zijn er ook binnen het dossier wel degelijk punten... waar zij anders verklaart dan haar zus... en ook anders verklaart dan ze zelf eerder verklaard heeft. Er zijn heel veel vragen gesteld die er inderdaad in de richting gaan... Van, vanuit de verdediging om haar neer te zetten als een uh, onbetrouwbare getuige. En uh, wij vinden dat zij, uh, ondanks al die vragen... dat zij heel uh, betrouwbaar uh, en overeind is gebleven. Wat voor ons van belang is, zoals u weet, is meer zicht krijgen... op de motieven en belangen die er zijn geweest... aan de zijde van deze getuigen. En dan met name voor de vraag... is het mogelijk dat zij verklaringen afleggen... tegen hun broer die onjuist zijn? Heeft nou, u toch niet de vinger achter gekregen? Nou, daar hebben we niet helemaal de vinger achter gekregen. Dat geef ik meteen toe. Maar we zijn daar wel een stuk verder mee gekomen. Wij staan achter de verklaringen van uh, Astrid Holleder. Tja, nou, vorige week hadden wij het nog over de enorme toeloop, Matthijs. En er zou een extra plek komen voor het publiek via een videoverbinding. Wordt daar nou gebruik van gemaakt? Ja, ook daar waren er tientallen mensen. Er zijn zelfs extra stoelen bijgezet. De rechters zeiden dat ze dat niet verwacht hadden. De voorzitter zei tegen Holleder... kennelijk vinden de mensen het ook interessant... zonder dat ze naar uw rug kunnen kijken. Nou, ik vind het prima, Zij willen. Matthijs van der Wiel, dank je wel. Tien minuten voor half zeven is het. De definitieve verkiezingsuitslagen zijn bekend. Daardoor zien we steeds meer kleine partijen... en eenmansfracties in de gemeenteraad. In Almelo bijvoorbeeld zijn er 35 zetels verdeeld over 14 fracties. Eh, nou ja, zo zijn er wel meer voorbeelden. Rechtspsycholoog eh, Bastian Rijpkema rechtsfilosoof, schreef een boek over onze democratie. Vaste gast van Nieuws in Koop. praat met hem over de grote diversiteit binnen de gemeentepolitiek. Bastian, goedenavond. Goedenavond. Ja, die versnippering. Ik hoor verschillende invalshoeken om ernaar te kijken. Er zijn mensen die zeggen: het is een probleem, De gemeenten worden onbestuurbaar. Maar er zijn ook analisten die zeggen: dit is juist heel erg goed. Hoe kijk jij hier tegenaan? Um. Ja, nou, ik ben het vooral eigenlijk met die laatste groep eens. Dus ik zie het ook niet per se als een probleem. Hè? Als het om uh, lokale politiek gaat, hebben Wim Voermans en Geert en Waling... dat bijvoorbeeld recentelijk ook regelmatig benadrukt. Uh, democratie is misschien niet het meest efficiënte systeem... maar het is wel het meest legitieme systeem. En dat wordt het alleen maar meer als er een uitgebreid palet aan geluiden... snel door kan klinken in die organen van de vertegenwoordigende democratie... zoals de gemeenteraad, want dan is er ook echt wat te kiezen... Um, Daarnaast zou ik nog aan toe willen voegen, naast legitimiteit... Eh, en hoewel het dus misschien niet het meest efficiënte systeem is... is het juist wel dit soort kenmerken... dat een democratie op de lange termijn succesvol maakt. Een politiek denker, als Karl Popper heeft dat bijvoorbeeld vrij uitgewerkt... die zegt, kijk, juist die radicale openheid van democratie... zorgt ervoor dat er allerhande alternatieven zich kunnen aandienen... oftewel dus die versnippering... maar die zorgt er wel voor, die hevige politieke concurrentie... dat er uiteindelijk in democratieën minder fouten worden gemaakt, dat ze minder lang en evident onsuccesvol beleid blijven hangen dan hun autoritaire tegenhangers, nee. zo stelt Popper. Dus laten we die versnippering, zou ik zeggen, ook een beetje in dat positieve licht proberen te begrijpen. Ja, zeker. En maar als we kijken naar de bestuurbaarheid, hè, want euh, nou, bijvoorbeeld de raad in Lelystad... Euh, daar zijn net na de verkiezingen 35 zetels euh, te verdelen over elf fracties. Heb jij advies? Hoe moeten ze dat daar gaan doen? Nou. Uh, advies is lastig. Ik zeg ook helemaal niet dat het makkelijker gaat worden. Zeker niet zelfs. Hè. Er zijn voldoende risico's uh, te noemen. Uh, historicus Gerrit Voerman uh, die waarschuwt bijvoorbeeld voor de toenemende instabiliteit als die colleges afhankelijk worden van enkele personen die de steun daar aan moeten verlenen. Mm -hmm. Maar uh, kijk tegelijkertijd maakt het wel weer mogelijk dat je een wat ander interessant idee van democratie krijgt, dat je uh, je wordt gekozen in de gemeenteraad en gaat vervolgens in die raad... maar eens even kijken, als je erin zit, met wie je gaat samenwerken. Dus wellicht kunnen meerdere fracties onderling... een duurzame samenwerking in die raad aangaan... nog los van uh, coalitieakkoorden. En, wat denk ik interessant wordt, het partijpolitieke jasje zal wat losser moeten gaan zitten. Uh, en dat is alleen maar goed, omdat er dan meer recht gedaan kan worden... aan wat er lokaal speelt. Dus het wordt misschien tijd dat landelijke politieke partijen accepteren... dat hun lokale varianten wat vrijer met hun politieke kleur omgaan. En dat mm. gebeurt natuurlijk al. De Amsterdamse VVD is bijvoorbeeld traditioneel wat linkser... Uh, misschien dan de landelijke VVD. Maar dat zal dus misschien alleen maar toenemen... onder druk van die groeiende lokale Partijen. Ja, dan blijkt lokale politiek toch maatwerk te zijn. Hè? Hoe, hoe komt het eigenlijk dat politiek zowel landelijk als lokaal steeds diverser wordt? Heb je daar een verklaring voor? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Het is meer een sociologische vraag hoe dat komt. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat zeker op landelijk niveau... De, dat je ziet dat de kenmerken van die Nederlandse democratie um, zo zijn... met het niet hebben van een kiesdrempel, het niet hebben van een districtenstelsel... dat er heel veel ruimte is voor politieke concurrentie. En dus voor het uitdenken en uitdragen van alternatieven... Uh, iets wat dus heel waardevol is voor de democratie. En je ziet dat daar volop, ruimte, dat daar volop gebruik gemaakt wordt van die ruimte nee. uh, die er is. En het is interessant, want inderdaad, voor landelijke politieke partijen... Uh, zal dat misschien wat wennen worden dat dus ook hun lokale varianten um, een wat meer lokale kleur moeten aannemen? Hè? Je ziet bijvoorbeeld hè, dat, in, uh, dat in Amsterdam uh, bijvoorbeeld hadden we met de VVD-partij Prominent Bolkestein, die bij deze ja. verkiezingen de Amsterdamse VVD-lijsttrekker veel te links vond en zelfs zei dat hij weg moest. Of we hebben um, GroenLinksleider Jesse Klaver, die leek te vrezen dat de Amsterdamse GroenLinksleider Rutger Groot-Wassink het door hem toch wel zorgvuldig geconstrueerde imago van GroenLinks... zou verstieren door deelname aan een antiracisme-demonstratie... waar veel discussie over was. En het parool meldt dan ook dat in een... Reconstructie, eh, dat er. Meldt in de reconstructie dat er zelfs verschillende pogingen zijn ondernomen. om de schootwassing op andere gedachten te brengen. Ja, ja. Onder meer door de landelijke campagneleider en de medewerkers van Klaver. Dus je ziet dat. dat wordt nog enorm wennen. De lange uh, hart toe... van Den Haag, zullen we maar zeggen. Ja, dus wordt, langer, wordt moeilijk om, uh, om. toe te staan dat die lokale partijen soms een wat meer lokale kleur gaan krijgen. De lokale variant. Ja, hey, in Rotterdam is er flink met koppen tegen elkaar geslagen. Debat is niet altijd constructief. Hoe zorg je ervoor? Want je hebt het. het moet overlegd worden, er moet samengewerkt worden. Hoe zorg je ervoor dat het. Ja, gaat gebeuren, dat er gesprek ontstaat en blijft, mogelijk blijft nou, het is in ieder geval een hele belangrijke verantwoordelijkheid... voor uh, de lokale politici om te zorgen dat dat op een goede manier gaat. Want je ziet nu, de opkomst is ongeveer 55 uh, dit jaar... Uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, dat is veel minder hoog dan bij de landelijke verkiezingen. Dus er moet echt iets gebeuren om ook die levendige democratische cultuur... bij die bestuurslaag op peil te houden. En dat begint erbij dat je op een goede manier met elkaar in debat treedt... maar ook op een goede manier na die verkiezingen met elkaar gaat samenwerken. Ja. Helder, dankjewel voor uh, jouw bij. Weer aan dit debat. Bastiaan Rijpkema. Tot zover nieuws en kom. Met daarin de huldiging van de Olympische sporters. Natuurlijk hadden het over de verkiezingen in Egypte maandag en Europa houdt de adem in terwijl Trump handbeperkingen oplegt aan China. Het is op zichzelf goed nieuws dat de Verenigde Staten de omgaande een uitzondering maken voor staal en aluminium uit Europa. Namelijk, zoals het nu eruit ziet, tot 1 mei. Maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen, daarmee zijn we er nog niet. Je hoorde net de uh, Europese Commissie-president Juncker zeggen... 1 mei, ojojoj, uh, dat zijn nog maar vijf weken. Je bent tegen het systeem, je bent een terrorist. Ik ben Tommy Sharif, een politieke vrouw uit Egypte. En ik wil mijn net zoals je het regering Iedereen wist Nederlands beste Olympiër ooit. Je hebt vijf keer goud gehaald op vier verschillende Spelen. Ik heb genoten van alles. Van de Spelen, van de Olympics en van de Paralympics. En nu van de Hulterie. Het was zo leuk. Ja, Fijn om maar weer eens te horen, Erika Terpstra. Straks dit is de dag met Thijs van der Brink. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot maandag. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Leden van het korpscommandotroepen zijn eerder teruggehaald uit een missiegebied, meldt Nieuwzuur. Ze liepen mogelijk gevaar door een verklaring van oud-commando Marco Kroon. Hij vertelde recent dat hij in 2007 in Afghanistan tijdens een geheime operatie was gegijzeld en zijn gijzelnemer had doodgeschoten. Bij een bomaanslag in de Afghaanse regio Helmand... zijn zeker 13 doden en tientallen gewonden gevallen. Een bomauto ontplofte bij een stadion. Er waren veel mensen die naar een worstelwedstrijd hadden gekeken. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Een jongen van 18 die vorig jaar een mislukte aanslag pleegde... op de metro van Londen, heeft levenslang gekregen. Hij zette afgelopen september een zelfgemaakte bom in een metrowagon... die gedeeltelijk afging. 30 reizigers raakten licht gewond... Partijleider Kuzu van Denk is naast Tweede Kamerlid tijdelijk ook gemeenteraadslid in Rotterdam. Kuzu was lijstduwer in Rotterdam, maar kreeg zoveel voorkeurstemmen dat hij recht heeft op een zetel. De Denkleider zegt dat hij hooguit een paar maanden in de Rotterdamse Raad blijft zitten. Voor het weer is hier Gerrit Hiemstra. Er is veel bewolking en vanavond, dan komen er vanuit het westen wat opklaringen... Vannacht zal dat tot gevolg hebben dat het in het oosten en zuiden nog bewolkt blijft. Daar kan lokaal ook wat motregen vallen. In de rest van het land klaart het op. Er is weinig wind en dat betekent dat er nevel of mist kan ontstaan... in de gebieden waar opklaringen voorkomen. De minimumtemperatuur komt uit op zo'n 2 tot 5 graden. Morgen zijn er dan wolkenvelden. Ook is er af en toe zon, vooral later op de dag. En ik denk dat het westen van het land daar de grootste kans op maakt. Is middags in het noorden misschien een enkele bui maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Maximumtemperatuur 9 tot 12 graden, plaatsen misschien 13 graden... en op de wadden wat koeler met een graad of 7. En verder staat er morgen weinig wind uit een veranderlijke richting. Zondag, dan kan er in de nacht en ochtend mist ontstaan. Overdag zijn er wolkenvelden en ook dan is er kans op wat zon... vooral in het westen. In het oosten plaatsen ik wat regen. Het wordt zondag 8 tot 11 graden. Na het weekend is het wisselvallig, maar ook weer wat kouder... Maandag en dinsdag een graad of 10. Daarna mogelijk wat kouder weer met vorst in de nacht. Maar hoe koud het wordt, dat is nog onzeker. En nu de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Bijna alle files worden nu snel korter. De meeste vertraging is er nog op de volgende wegen: A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de Duitse grens en Duiven, een half uur. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Alblastedam en Sliedrecht, 20 minuten. En op de A27 Breda richting Gorkum, tussen Oosterhout en Nieuwedijk, een half uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Fix it. Goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Diplomaat en schrijver Serv Wiemers wil dat de Tweede Kamer... naast de argemeense genocide ook de allergrootste genocide... uit de geschiedenis ooit erkent. Namelijk die op de Indianen in Noord-Amerika. Vijf jaar geleden vierde Nederland 400 jaar betrekkingen met de Indianen. En consul-generaal Rob de Vos zei er toen dit over. We kwamen hier en we wilden handel drijven. Uh, en we waren vooral geïnteresseerd natuurlijk in, uh, in beverhuiden. En uh, die Indianen wisten hoe je die moest krijgen. En toen is eigenlijk een... Uh, er zijn de relaties ontstaan. Om kwart voor zeven een debat tussen Serviemers en historicus Piet Ermer die het absoluut niet met hem eens is. En dit is de dag uh, waarop er wordt nagepraat over de zelfmoordpoging... van gisteren in de Tweede Kamer. Onze commentator is Meili Vos. Wat is je stelling bij het nieuws, Meili? Terughoudendheid is belangrijker dan nieuwsgierigheid bij berichtgeving van zelfmoord. En zometeen leg je uit waarom. En dit is de dag waarop er rijkhalzend wordt uitgekeken naar het openingsweekend van de Formule 1. En naar Red Bull coureur Max Verstappen in het bijzonder. Maar voedselwaakhond Foodwatch is een minder grote fan. Ze wil dat Red Bull stopt met reclame maken voor de Formule 1. En Max is allowed Red Bull TV exclusive access to see just what it takes to reach the top. <macht> Max Verstappen wint de troop! De Red Bull geeft de vleugels. Ja, de vleugels van Max Verstappen. Wij gaan dus praten over die vraag. Moet Red Bull stoppen met reclame maken door middel van uh, topcoureur Max Verstappen? Aan tafel Sjoerd van der Wouw van Foodwatch en sportmarketeer Sander Malley. Wilt u nu meepraten op Twitter? Gebruik dan hashtag DIDD en meekijken. Dat kan ook via de webcam op NPO Radio 1. Ik begin bij u, meneer van der Wouw. Welkom. Goedenavond. Waarom kunnen jullie de reclames voor Red Bull niet langer aanzien bij de Formule 1? Uh, nou, ja, het gaat niet alleen om Formule 1. Het gaat ook om andere sporten uh, en jongerenmarketing die ze bedrijven. Hè, met skateboarders, triatleten, mm -hmm. snowboarders. Allemaal hippe, extreme sporten. Uh, wat ze doen is eigenlijk met hun marketingkeuze... die helemaal gericht is om jongeren en sporters te bereiken... maximaliseren ze de, grond, de gezondheidsschade die ze kunnen aanrichten... met hun ongezonde drankjes. Ze maximaliseren de gezondheidsschade, leg uit. Uh, ja, nou ja, kinderartsen, Wereldgezondheidsorganisatie... Uh, die waarschuwen juist... Uh, voor voor het gebruik van energiedranken door jongeren en tijdens sport. Dat geeft extra risico op gezondheidsschade. Uh, kinderartsen zien steeds meer jongeren binnenkomen met slaapproblemen... hartritmestoornissen, zelfs tot nierfalen aan toe. En uh, willen eigenlijk een heel geheel verbod op dit drankje. Uh, nou dat... Die consumptie en die gezondheidsproblemen worden mede veroorzaakt... door de marketingkeus die uh, onder andere Red Bull... maar ook andere ja. uh, energiedrankproducenten maken. Dus richten op jongeren en sport. Dat moet je juist niet doen. Ja, die jongeren denken dus echt dat je vleugels krijgt. Net als Max Verstappen gaan dan dat drankje drinken... en dat is allemaal heel ongezond. Ja, en bij, bij sport is het zo dat het drankje eigenlijk uitdroogt... door uh, de veelheid suiker en uh, cafeïne. Ja, uh, dat dus dus is niet eens goed. Ja, wordt nee. het voedingscentrum zegt... je moet het juist niet gebruiken tijdens sporten. En dat is wel de marketingkeuze die ja. uh, dit soort bedrijven maken. Uh, Meneer Mali is hier ook. U bent directeur van een sportmarketingbureau. Ja, wat, wat vindt u ervan, van wat meneer Van der Wouw zegt? Ik begrijp dat uh, op dit moment uh, de discussie weer actueel wordt. Het is ook, <hijf> ik begrijp ook het moment. Hè. Zondag begint het seizoen weer. Uh, de Formule 1 is ongelooflijk populair geworden. Dankzij Mark Verstappen. Ik denk alleen dat het te ver gaat om nu te zeggen... dat uh, Red Bull kindermarketing bedrijft. Zeker in relatie tot uh, de Formule 1 is dat denk ik niet het geval. Want uh, dus, het zijn natuurlijk wel de jongens van zeven die helemaal wegzwijmelen bij uh, Formule 1. Ja, maar bij het zijn vooral van, ook. He? Of het is vooral ook een oudere doelgroep um, die geïnteresseerd is in de Formule 1. En uh, ik zie ook heel veel. Uh, volwassen mannen die eigenlijk veranderen in kinderen. Dat is, dat is ook alweer het leuke ja, dat van um, Alleen ik denk niet dat als je ook ziet of bekijkt... wat Red Bull doet in zijn marketingactiviteiten, en activiteiten... dan denk ik dat het, uh, dat het zelfs nog wel erger zou kunnen. Dat ze nog wel nadrukkelijker zelfs uh, de producten zouden kunnen promoten. Wat ik vanuit mijn vakgebied heel interessant vind... is hoe Red Bull zich uh, uh, positioneert. Uh, en zij zijn met name bezig met extreme sporten. Uh, en extreme sporten zijn nou niet per definitie geschikt voor kinderen. Dus, nee, uh, dus u maakt heel duidelijk dat onderscheid. Het gaat hier niet om kindermarketing, maar dit is volwassenen. Hè? En, en daar kun je dat gewoon wel bij doen. Meneer Van der Wouw, kunt u daar eens op reageren? Uh, nou, Formule 1 race is natuurlijk niet uh, het meest op kinderen gericht. Uh, da daar heeft uh, de heer Mali gelijk in. Alleen andere sporten natuurlijk wel. Het zijn misschien niet de sporters in de leeftijd van jongeren... maar wel degene die ze aanspreken. Uh, maar om een heel ander voorbeeld te geven... we kwamen vandaag nog uh, reclame tegen voor de Marathon van Leiden. Een kidsclinic tot en met 12 jaar. Uh, daar was een sporter voor ingehuurd... die overal op de foto een Red Bull uh, blikje hield prominent uh, tevoorschijn. Dat, ja, dat, dat is wat de markt van Red Bull doet, zelfs tot, tot en met 12 jaar. En uh, ja, je ziet dus, het is een soort anti-opvoeding. Er worden tientallen miljoenen gestoken in uh, jongeren aan die, uh, aan die drankjes te krijgen. En dan moet vervolgens de overheid, of wij als samenleving... weer tientallen miljoenen erin steken om die jongeren voor te lichten... Ja. dat ze die drankjes niet zouden moeten drinken. Ja. Ja, dat is dweilen met de kraan ja. open. Begin gewoon uh, door daarmee te stoppen. Ja, meneer Marlies, zou je gewoon sport en junkfood of sport en, en nou ja, de slechte producten... gewoon niet helemaal moeten loskoppelen om, om gewoon een goed signaal af te geven? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je... Kijk, de eeuwenoude discussie in ons vakgebied is... moet je nou dit soort merken die eigenlijk staan voor een ongezond leven... Uh, moet je die een podium willen geven in de sport? Uh, ik, vind, ik vind van wel. Ik vind alleen wel dat je daar ook bepaalde uh, voorwaarden aan kan stellen. Uh, maar we moeten dan, niet vergeten... Wat dan bijvoorbeeld? Wat denkt u aan? Nou, ik denk dat um, um, als jij uh, bijvoorbeeld wat Red Bull gaat niet op elke hoek van de straat bij de Formule 1 blikjes uitdelen aan kinderen. Dat doen nee, ze niet. Nee, maar bijvoorbeeld het voorbeeld van net uh, dat dus inderdaad toch een, een kidsclinic wordt gegeven en dan staat zo iemand die dat doet met zo'n blikje Red Bull overal. Ja. Wat vindt u daarvan? Zou u dat doen? Zou u dat toejuichen? Uh, ik zou dat daar niet doen. Ik zou daar zeker geen sampling uh, mm. uh, laten plaatsvinden. Alleen ik vind wel dat we blij moeten zijn dat er partijen zijn. Ja. Uh, zoals Red maar Bull en heel veel andere die dat verleden, mogelijk maken. Ja, maar in het verleden waren het ook gewoon sigarettenmerken. En dat is ook gestopt. Ja. Nou ja, kijk, het grote verschil met sigarettenmerken is. Over sigaretten is geen enkele discussie. We weten als je één keer een sigaret rookt, dat de kans dat je daaraan verslaafd raakt heel groot is. En uh, zover zijn we nog niet in, de, in, in het gebruik van uh, producten van. Uh, Red Bull of, of Coca-Cola of Febo of wat dan ook. Ja. Uh, meneer Van der Wouw, ja, het is toch anders dan, uh, dan, dan, dan de sigaret, zullen we maar zeggen? Een keertje Red Bull kan geen kwaad. Uh, nou ja, die cafeïne heeft wel op een of andere manier een verslavend effect. Ik wil niet zeggen dat Red Bull uh, zo'n energy drink gelijk verslavend is. Maar je kunt bijvoorbeeld ook uh, de vergelijking trekken met merktrouwen. In de marketing wordt vaak gezegd, pak ze jong, dan heb je ze levenslang als klant. Omdat mensen vaak merktrouw zijn. Dat is wat ook heel veel van deze producenten doen. Uh, die weten dan dat dat ja, langdurig een klant kan opleveren. En pak ze zo jong mogelijk. En ja, dat is gewoon uh, ja. tot en met 12 jaar is zelfs verboden. Dat is uh, volgens ja. de reclamecodecommissie ook uh, verboden om te doen. Maar ze proberen steeds... de mazen van de wet te vinden. Ja, commentator mij Vos, hoe sta jij in deze discussie? Nou, je zou ook eens kunnen afvragen... Van waarom hè, de, de sportverenigingen... die geld nodig hebben... waarom ze überhaupt een zee gaan met merken... Eh, die overduidelijk ongezond zijn. Hè? Ik zie echt het verschil tussen een sigaret... en een blikje Red Bull... Maar die associatie is natuurlijk gewoon vreselijk. Die discussie hadden bijvoorbeeld ook over het spo laten sponsoren van sport... Uh, door allerlei gokbedrijven. Ja, dat wil je eigenlijk ook niet. Nee. En dat, dat zal eigenlijk de sportvereniging zullen zeggen. Dat ze moeten afvragen waarom ze... Uh, kunnen ze geen betere sponsor vinden. Meneer Mali? Kijk, de, uh, wij komen er zelf met z'n allen niet uit. Als er geen wetgeving komt, dan, dan zijn we over 15... Wilt u boven... graag wetgeving? <laughs> Ik denk, als je helderheid in deze, in deze discussie wil krijgen... dan is dat de enige manier om zover te komen. Want we komen er met elkaar niet uit. Je ziet dat uh, steden onderling er andere beleid op na houden. Amsterdam is daar gewoon beleid voor. Sport en junkfood worden losgekoppeld. Ja, en dan krijg je dat een evenement uit Amsterdam verhuisd naar Arnhem. En dat ze in Arnhem zeggen, wat fantastisch dat deze uh, frisdrankenproducent dit evenement mogelijk maakt. Ja, en dat is voedingsvoor discussie. Omdat ze het daar wel doen. Het is dus ja. nu heel gefragmenteerd. Ja, exact. Dus ja. als, als uh, de, de tegenstanders volgt? consequent zijn, dan gaan ze nu lobbyen bij uh, politieke partijen om gewoon wetgeving te hebben. Eén heldere lijn, uh, ongezonde producten moeten gewoon geen sportsponsoring doen. Ja, meneer Van der Wouw, ja. gaat u dat doen? Uh, ja, of doet u het, het al lang? Ja, wij lobbyen <laughs> zeker ook in, uh, in, in uh, Den Haag en Brussel... om dat voor elkaar te krijgen. Alleen, die gaat alleen heel langzaam. En uh, bedrijven worden te tegenwoordig steeds meer aangesproken... op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nou ja, Red Bull heeft dat niet hoog in het vaandel. Kennelijk ja, Daar moeten ze echt eens mee beginnen. Want je kunt het een jongere niet uitleggen... die met nierfalen op de intensive care ligt. Dat ze zeggen van ja, dit mocht allemaal, daarom hebben we het gedaan. Je moet gewoon je verantwoordelijkheid nemen en daarmee stoppen. En het is echt een probleem. We weten cijfers in Nederland niet precies. Maar in Amerika 20.000 eerste hulpbezoeken per jaar. Gerelateerd aan uh, consumptie van energiedranken. Uh, kinderartsen in Nederland. daar uh, wordt in Nederland niet bijgehouden, dus we weten de cijfers nee. in Nederland niet. Maar kinderartsen in Nederland waarschuwen ook dat steeds meer worden. Dus ja, je moet op een gegeven moment gewoon ja, ingrijpen. Even kort nog, meneer Mali. U wilde reageren, of niet? Nou, ik denk, ik, ik, ik, vind het vrij opportunistisch om nu te starten... eigenlijk bij een organisatie als Red Bull. Om die aan de schandpaal te nagelen en zeggen... Van van nou, zouden jullie dat wel moeten doen? Waar, waar is het onderdeel van? Is het van PepsiCo, Cola, Unilever, Kraft? Nee. Van, waar is het onderdeel van? Van zichzelf. Van zichzelf. Ja. Ja. Ja. Van exact. zichzelf. Exact. Meneer Van der Wouw, nog heel ja, kort... Ja, dan is het een makkelijk tafslachtoffer. Ja. Nog heel Not even... Sir. Ja, oh, meneer Mali. Ja, als ik er nog één ding aan toe mag voegen, het ligt volgens mij meer voor de hand om organisaties die uh, een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Zoals bijvoorbeeld een NOC-NSF, wat ook gesponsord wordt door Heineken, of een uh, KNVB die gesponsord wordt door Coca-Cola. Pak het groot aan, zegt u. Nou ja, dichter bij huis en daar is het ja. volgens mij geloofwaardiger als je zegt dat ze daar hun verantwoordelijkheid moeten nemen dan bij een commerciële ja. organisatie als Red Bull. Ja, meneer Van der Wouw nog heel kort, u gaat een campagne doen, wat moet ik me erbij voorstellen? Uh, nou, we hebben nou een publieke oproep gedaan aan Red Bull. Uh, als zij uh, niet luisteren, en dat ligt natuurlijk in de verwachting, uh, <kijkt> om eerlijk te zijn... dan uh, gaan we natuurlijk verder spelen. Dus uh, dan kun je denken aan de reclamecodecommissie. Dat is van de sector ja. zelf, dus daar weet ik ook niet of dat weet Maar meneer Marlies ontdraag. zegt dus eigenlijk, u moet bij uh, NOC en NSF focus aan de deur kloppen. Ook zeker, ja. Die discussie speelt. Uh, je hoort ook steeds meer uh, uh, sporters als uh, Bauke Mollemeyer, die wielrenner, die aangeeft... het is absurd dat de McDonald's in, in het uh, uh, Olympisch Park uh, zo'n uh, grote freetent uh, heeft staan. Dus je hoort ook steeds meer gemor ja. en, en protest daartegen. Dus ik hoop dat over tien jaar dat we daarop terugkijken. Ja, maar ja, dat hadden we niet moeten doen. Dan gaan we hier Fijn, weer eens aan tafel zitten met z'n allen. En het erover Precies. hebben. Raar hè, dat we dat toen deden. Zoiets. Ja, dank, voor, <laughs> dank voor dit moment. Dit is de dag waarop presentator Art Rooijakkers bekend maakt over te stappen naar RTL. En dat betekent dat Avro Tros op zoek moet naar een nieuw gezicht voor haar bekendste programma. Wie is... Dit is ook de dag waarop een andere bekende presentator zijn vertrek aankondigde. Edwin Evers neemt in december afscheid van de ochtendshow bij Radio 538. En dat besluit viel Evers zo zwaar, vertelde hij vanochtend. En dat is, uh, ik denk in uh, alle beslissingen die ik heb moeten nemen in de tijd dat ik radio maak. Dat is vanaf uh, 1990. De allermoeilijkste beslissing die ik, uh, die ik heb uh, moeten nemen. Uh, en de reden die ik uh, daarvoor heb is dat ik... Uh, ik ben echt heel erg toe aan een, uh, aan een ander leven. Ja, ik ben toe aan een ander leven. Dat is echt zo'n soort, soort, soort bruggetje, zou je dan kunnen zeggen... naar iets uh, uh, minder moois. Uh, namelijk uh, de zelfmoordpoging in de Tweede Kamer gisteren. Uh, daar wordt vandaag veel over nagepraat. De man in kwestie maakte ook zijn excuses vandaag. Maar wat vooral opviel, was eigenlijk de manier... waarop verschillende media verslag deden van deze gebeurtenis. Onze commentator, we hoorden haar al, Meili Vos. Wat is je stelling bij dit nieuws? Stelling is um, dat uh, terughoudendheid belangrijker is dan de nieuwsgierigheid. Er um, is, is, is vandaag veel gesproken over inderdaad, uh, de gebeurtenis. Uh, de meeste media hebben zich gehouden ook aan de code die, uh, die zijn vrijwillig de serieuze media onderschrijven, namelijk. Als je uh, bericht over zelfmoord, probeer dan inderdaad niet uh, over de methode te spreken. Want dat is echt gewoon bewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het ook. Nou ja, dit is gewoon. Uh, helaas is zo. Dat leidt tot kopieergedrag. Ja, uh, ja dat is hier wel als vrij je... duidelijk natuurlijk. Er was gewoon. Nou ja, ja nee, dat was niet te vermijden inderdaad. Omdat het live op tv was. Um, en dan nog kan je dus heel gesereerd daar berichtgeving over doen. Je kunt bijvoorbeeld niet die beelden als er al zijn... hoef je niet te verspreiden. Um, en het tweede is, als je dan toch erover moet hebben... Dan is het heel erg belangrijk dat je dan ook mensen laat zien... dat je niet alleen hoeft te staan. Hè? Dus, dus dat je het nummer van de hulplijn... in Nederland is dat 090113. Ik zag dat, dat je wel her en meld. der. Dit is overal, gelukkig, in de, in de serieuze media gemeld. Hè? Dus ja. dat het op sociale media voor geen stijl niet gebeurt... Nou ja, dat is weer anders. Maar dus maar, je bent tevreden over hoe het is gegaan? Ik ben op zich tevreden, alleen vanochtend hoorde ik dus in het, in het Mediaforum wel een aantal dingen. Die discussie was heel goed, hè? het is goed dat we er af en toe wel over hebben. Toen zei uh, een van de mensen van het Mediaforum: ja, het lijkt wel een beetje alsof de overheid nu een postbus 51-campagne uh, uh, aan het. Uh, alsof de kranten nu een postbus 51 spotje moeten doen. Uh, is het niet een beetje te veel? Uh, als gewone lezer, hè, wat moet ik ermee met die melding? Uh, hulp nodig, bel 113. Uh, en ik wil nog maar benadrukken. Dat soort berichten zijn niet voor jouw gewone lezer. Die zijn er voor al die mensen in Nederland. Er worden 15.000 pogingen gedaan per jaar. Uh, die zich eenzaam voelen en die er niet over durven praten. Want het is namelijk een enorm taboe om te praten over je depressie... of je burn-out of je zelfmoordgedachten. En daarom doen we dat. Ja, dus je moet er wel aandacht aan besteden... Ja. Je moet, er, je moet er kijk, allerlei gevallen van je hoeft niet aan alles aandacht te besteden. Dit was onvermijdelijk. En dan zijn dus die regels die eigenlijk alle serieuze media hebben opgesteld... of tenminste die ze hebben onderschreven... die zijn heel belangrijk om ook eraan te houden. Dus probeer niet te veel in details te treden. Denk ook aan de privacy van het slachtoffer zelf en zijn omgeving. En vermeld dus vooral dat mensen hulp kunnen zoeken... Ja. En uh, nou ja, het, het, het komt soms wel eens een beetje te veel. Het lijkt soms wel te veel. En uh, Moeten we het allemaal doen? Ja, dat moeten we doen. Omdat dit gewoon een, een epidemie kan, kan worden. Ja. Het is besmettelijk. Uh, het, het is bekend dat jou, jouw broer uh, zelfmoord heeft gepleegd. Is dat op zo'n moment voor jou persoonlijk ook... Komt dat weer dichtbij als jij zo'n bericht leest? Ja, en dat zal voor heel veel mensen die dat in een naastomgeving hebben meegemaakt. Ik was natuurlijk zeker wel er eventjes een, een, een dag van, uh, van de kaart. Uh, maar dat is niet het belangrijkste. Dus dat zal ik altijd zijn. En dat zal iedereen zijn die zoiets heeft meegemaakt. Uh, dat je daar weer even met je neus op de feiten wordt gedrukt. Omdat je er emotioneel van. Dat is helemaal niet erg. En daarvoor moet je het niet doen. Maar het is voor al die mensen die dus in hun eentje zitten te worstelen. En, en soms ook van de gekkigheid niet weten wat ze moeten doen. Er is een nummer dat je kan bellen. En het helpt heel erg dat alle journalisten die gewoon serieus met hun vak bezig zijn. Oh ja, dit gaat niet om de nieuwsgierigheid. Hoe, hè, hoe het belang van het nieuws soms ook kan zijn om, om wel alle feiten te geven. Sommige feiten hoef je nee. niet te geven. Dan is terughoudendheid kan levens redden. En 113. En 113 vermelden, ja. Dank je wel voor het commentaar dit is de dag waarop juf Ank, ja ja, de ster van de serie De Luizenmoeder... met een opvallende onthulling kwam. Actrice Ilse Warnga heeft namelijk zelf luizen. Ik zat gisteravond in te krabben. Ik denk, het zal dat niet. En mijn dochter zat ook al te krabben. Dus ik ging zo met die luizenkam langs. En ik denk, ja hoor, luizen. Dus ik heb het momenteel. Dus ik moet weer in de prioderm. Dit is de dag dat de ChristenUnie een zetel heeft veroverd in de gemeenteraad van Amsterdam. De partij heeft er 40 jaar op moeten wachten, maar nu is het gelukt. Don Ceder gaat de velbegeerde zetel vervullen, waarschijnlijk dankzij deze rap. Goeie rap, mensen, aan tafel... Wow. Is een beetje eenvoudig. Een ja, een ja, hij, hij is wel heel duidelijk. Hè? Ik stem don, don, don. Nou ja, dat hebben genoeg mensen gedaan. Gaan we het verder niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben is uh, over het stuk... dat Serf Wiemers gisteren op de opiniepagina van Trouw schreef. Met als titel... Erken ook de allergrootste genocide die op de Indianen. Uh, dit allemaal omdat de Tweede Kamer onlangs besloot... om de Armeense genocide te erkennen. En daarom ja, kan de overheid niet langer de genocide op de Indianen ontkennen. Zeg ik het... Uh, Goed, sir. Ja, zeker. Zeker mooi samenvat. Ja, ik denk dat... Uh... Er is sprake van, een, uh, van de grootste genocide op Indianen. Het is ongekend in de geschiedenis van de mensheid dat uh, een complete ras bijna werd uitge, uh, weggevaagd. Hè? 90% van de mensen zijn gedood. Uh, en uh, ik wilde niet praten over de Armeense genocide, dat lijkt me afgrijzelijk. Er zijn meerdere afgrijzelijke daden, de Holocaust, daar praten we allemaal heel erg open over. Maar het verbaast mij dat over de Indiaanse genocide eigenlijk te weinig wordt gesproken. Uh, zeker omdat wij daar ook meer betrokken bij zijn, denk ik, dan bij de Armeense genocide. Um, als u nu goed luistert, dan hoorde u een diepe zucht. Dat was de zucht van historicus Piet Emmer. Uh, die ziet het plan niet zo zitten. Goedenavond. Goedenavond. Uh, welkom, ja, uh, meneer ja, Emmer. Waarom, waarom, waarom, waarom zucht u zo diep? Nou, laat ik in de eerste plaats zeggen... dat ik het stuk in trouw geweldig sympathiek vond. En um, Het is inderdaad juist dat zowel de Indianen als ook de Khoisan in Zuid-Afrika, de Aboriginals in Australië, de Maori in Nieuw-Zeeland. Dat zijn echt we kunnen nog wel even verder we even doorgaan. dat zijn echt de slachtoffers van die Europese expansie over de wereld. Die hebben de rekening betaald en in zoverre kan er geen verschil van mening zijn. Maar, uh, maar... Hoor ik al een nieuw stem. <laughs> het gekke is als ik aan genocide denk, dan denk ik echt aan een vooropgezet plan om mensen te vermoorden. Je gaat in een kamertje zitten, je zegt wie gaan we vermoorden... hoe gaan we dat uitvoeren? En zo is de genocide op de Joden in de, de, in de Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen. Daar is in, wat betreft de Indianen absoluut geen sprake van. U, u zei net, 90% is gedood. Dat klopt niet. Ik heb eens naar de getallen gekeken. Toen Columbus Amerika ontdekte wordt geschat, waren er ongeveer 50 miljoen indianen... in Noord- en Zuid-Amerika. 50 jaar later, waar, ja, er zijn allerlei getallen... maar ik noem nou even, om het voorbeeld te geven, 50 miljoen. 50 jaar later waren er 35 miljoen. Dat betekent dat er dus 15 miljoen indianen in 50 jaar zijn overleden. En dat betekent dat de paar kolonisten die toen in de, wereld, in de nieuwe wereld waren... 30.000 indianen per jaar zouden hebben moeten vermoorden... Om uh, het stuk. Uh, de, de recht, te te doen, recht te doen. Recht te doen. Dus ja. dat, dat is echt onzin. Uh, uiteraard zijn de Indianen verdreven. Uh, hoe heet dat? Gevangen genomen, vermoord. Ja. Dat is allemaal juist. Maar de grote killer waren de Europese en Afrikaanse ziektes. Ja. die de kolonisten meenamen. Nou, dit vraagt natuurlijk om een reactie van meneer Wiemers. Ja, graag. Kijk, het, uh, uh, twee punten. Uh, u heeft het over uh, een vooropgezet plan. Dat was er wel degelijk. Zelfs in mijn korte stuk in het uh, haal ik Andrew Jackson aan, de president die nu door... Trump, zo wordt bewonderd. Ja. Hij heeft het over een inferieure ras dat moet verdwijnen. Uh, Theodore Roosevelt, um, de begin uh, 20e eeuw-president, he heeft gezegd... de enige goede Indiaan is een dode Indiaan. Uh, dat het, tot en met Nixon, zelfs Nixon heeft gezegd... toen rondom de bezetting van we het over 1973, ach, als er een paar Indianen sneuvelen, prima. Um, ja, maar dat laatste klinkt niet als een echt een plan, maar meer van, nou ja... Ja, maar het, het, het, het tekent de mentaliteit. Uh, maar als we het over het andere hebben... de uh, genocide bestaat uit diverse daden. En die zijn allemaal vrij consequent uitgevoerd. Zelfs de ziekten. Het is zeker zo, daar heeft meneer Ermer gelijk in... dat er uh, grote hoeveelheden Indianen zijn omgekomen... doordat ze niet bestand waren tegen de ziekten die wij goed kenden. Zoals bijvoorbeeld de pokken. Uh, maar de, uh, die ziekten zijn ook bewust gebruikt om Indianen oh. uit te roeien. Hè? Dus er zijn, daar zijn ook uh, records ja. van. dat ja. uh, er Dekens zijn uitgedeeld ja, onder de Indiaanse gemeenschappen... dat met de ook op de nee, dat... waardoor Indiaan, heel bewust gedaan. De... Ja. Het is een, on een onderdeel geweest van een ja. biologische oorlogsvoering. E Oké, okay, twee ja. dingen dus. Waarom Die uitspraken die er wel ja. over gingen van... Nou, Indianen uh, moeten maar verdwijnen. En dat bewust uh, uh, zorgen voor ziektes. Ja. Nou, bij de laatste begon nu al hevig ja, te protesteren. Nee, dat, daar wordt heel veel over gediscussieerd. Terwijl het niet echt duidelijk bewezen is dat het ook nou, effectief is. Daar zijn is. echte, echte <laughs> uh, Joens, harde bewijzen van zijn de zaken, die dekens er nog? Een militair dagboek bijgehouden waar het allemaal ja, in detail ja, in staat. Ja, ja. Maar het is nog even. Even Patrouw, gaat nog even om... terug over ja. het begin van die kolonisatie. De, de uitspraken die je doet zijn toen de zaak al verloren was, zou je kunnen zeggen. Toen aan het begin, de eerste drie eeuwen, waren de Indianen eigenlijk nodig. De, de, de Europeanen ja. wilden niet dat maar de Indianen Maar zou dat kunnen dat ze eerst uh, nodig waren en vervolgens het idee was dat ze is, mogen wel precies, weg Dat is waar. Toen er al een heleboel uh, verdwenen waren en uh, er nog maar heel weinig over waren, toen is inderdaad uh, in sommige Amerikaanse in, uh, landen in de nieuwe wereld een, een anti-Indiaanse anti politiek gevoerd waar je, je nu geweldig voor schaamt. Dat ligt nog ietsje ja. genoeg. Als uh, toen uh, uh, u begon, uh, de presentator begon met een citatie op de Vos hè, bij uh, 400 jaar betrekking tussen Nederland en de Indianen. Uh, Nederlanders hebben heel erg praktisch en pragmatisch gekeken in uh, Nieuw-Amsterdam, het huidige New York, hoe gaan we om met die Indianen die daar wonen. Uh, de Mohawks, die oké waren, waren, op dat moment sterk, dus die waren inderdaad nodig, zoals u zegt. Die zijn uh, gebruikt voor de beverhandel. Uh, en Nederland heeft uh, 400 jaar geleden een verdrag ook met die Indianen afgesloten. Maar uh, de Piqua's en een paar andere stammen, maar Die waren minder nodig. En uh, Willem Kief, die ik ook even aanhaal in het trouwartikel... heeft duizenden mannen, vrouwen en kinderen gedood... zonder dat hij een oorlogssituatie was. Dus u zegt die dat is een vooropgezet de dorpen plan. Die dorpen afgegaan en heeft uh, gewoon dorpen uitgemoord. Ja. En Mely Vos wil graag reageren. Ja, Heb jij de oplossing? Uh, uh, uh, uh, heel pijnlijk, zeg maar, om hier het hebben over wat de definitie van een genocide is... en wat je dan moet doen. Maar ik ben wel benieuwd, wat, wat hebben de indianen nu zelf... Eh, stel dat het erkend wordt, wat hebben zij daar zelf nu aan? Ja. En ik vraag ja, aan meneer Wiemers. Precies, nou, goede vraag. Ja, veel natuurlijk. Net zoals de, de, de erkenning van de, de kwestie van de armeense genocide... heel erg belangrijk is. En hetzelfde geldt voor maar de, wat dan? De, wat, de holocaust. Wat, wat, wat gebeurt er dan ja. voor hen? Nou, er is een onwaarschijnlijk en mij voor ons niet te bevatten trauma op dit ogenblik nog steeds een historisch trauma en intergenerationeel trauma bij de Indianen en dat heeft te maken ze zijn uh, dat heeft het uitzicht in armoede in uh, uitzichtloosheid, uh, drugsverslaving. Nou, dus heel... ze worden gezien als dit wordt erkend. Is dat het? Is het een psychologisch? Ja, uh, dus in het hele effect? proces van, uh, van wat ze zelf healing noemen, hè, de, de genezing of, of, of uh, jezelf uh, verder met het verleden, is het nodig dat je begint met erkenning. Dat is ook het eerste zelf. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Ik was afgelopen uh, zomer in, uh, in een negen Indiaanreservaten. Ja. Ik heb met heel veel mensen gesproken en het is niet allemaal kommer en kwel. Het is ook heel veel, heel veel leuke dingen. Maar ze zeggen: wij zijn uh, totaal gemangeld door de Europese kolonisten. Die kwamen onder andere uit Nederland. Ook in heleboel andere landen. Daar zijn uh, excuses of erkenningen van de zaken uh, op ja. zijn plaats. Meneer maar die, uh, die zuchtte nog weer ja. even. Uh, wat ik me nou afvraag, meneer Emmer, er zullen nu wel mensen die luisteren denken, wat is die meneer Emmer? Toch hard. Er is zoveel narigheid gebeurd. <lacht> nou ja, Erken dat nou Ik, ik, ik ben gewoon. begonnen met te zeggen dat het inderdaad uh, een van de droevigste geschiedenis ja. is in de geschiedenis van de mensheid. Dus u vindt het wel dat, erg? Absoluut. Het enige wat ik me afvraag, zoals gezegd, wat hebben we hebben excuses van de mensen van vandaag de dag nog toe te voegen aan dit droevige verhaal. Uh, kijk, kijk het uh, maak, maak even ja? een tweede nee, punt nee, nee. Het gaat inderdaad om die erkenning om de healing te doen. Dat is één punt wat ik net zei. Maar aan de andere kant, het is nog steeds gaande. Hè, de, uh, ja, vorig ja, jaar ja. bij de protest tegen de oliepijpleiding... Ja, ja. heeft Amerika zo hard ingehakt op de Indiaan... die vreedzaam demonstreerden, ja. dat zelfs de Verenigde Naties zei... dit kan niet. Nee, nou, Daarmee nou, ja. heeft de Verenigde ja. Staten allerlei uh, ja. normen geschonden. Dat is een voorbeeldje. Uh, Trump heeft onlangs het Bias ja, National Monument inge ingeperkt. Uh, nou, er zijn meerdere van dat soort daden... Ja. We liggen nog steeds onder vuur. Ja. Ja, dus dat is overigens voor dat, de Armee ja. natuurlijk minder. Meneer, want die ja. hebben wel een eigen land. Ja, ja, meneer, maar dat ]ijder. is toch voornamelijk een zaak van de Verenigde Staten. Ik denk dat wij in Nederland absoluut aan de goede kant staan. En wat nu betekent... Nou, met... wij hebben daar toch ook een rol in gespeeld? Uiteraard. Een nogal behoorlijke ja. rol. U bedoelt die 50 jaar dat we in Noord-Amerika... en ook uiteraard in Brazilië, waar uh, uiteraard ja. ook Indianen waren. Uh, dat is juist. Uh, dat is absoluut juist. Uh, alleen, zoals gezegd... Ik zie niet... Uh, laat ik het zo zeggen. Ik keur het niet goed. Ik was nooit naar Brazilië gegaan. Ik was nooit naar Noord-Amerika gegaan. En ik denk dat de meeste Nederlanders erover denken. Alleen ja, de mensen gebeurd. in die tijd wisten dat allemaal niet. Dachten heel anders over uh, de Indianen en over de Afrikanen en over de Aziaten. Ja. En ik denk dat we ons daarmee moeten verzoenen. Dat, dat kunnen we niet ongedaan maken. En die excuses... Tegen, wat is er eigenlijk op tegen? Als, als, als je alle feiten als je naar de aan Indianen ook zelf vraagt... Mm. van het helpt ons echt wel? Nee, ja, alleen nogmaals, ik vind het. Ik, ik, zou door, ik wil dolgraag excuses aanbieden. Alleen ja, wat, nou ja ik. Met de bank voor wat, inflatie voor nou, het, Zeker, bedenken? absoluut. En ik denk dat het, ja, het. Ik vind het goedkoop om het zo maar te Maar We hebben toch ook een, een ja. buitenlands beleid waarin mensenrechten van belang zijn. Mm -hmm. Dat voeren toch ook in het buitenland. Waarom doen we dat hier dan niet? Waarom spreken we de Amerikaanse regering niet op aan? Bijvoorbeeld ING, mm -hmm. ABN Amro hebben zich teruggetrokken na protesten mm -hmm. vanuit Nederland. Omdat zij dus investeerden in die oliepijpleiding. Ja. Dus die luisteren maar wel. Maar dan heb geval, je het ja, ja. ja. over nee, nee, het nu. Het over het nu hè? Ja, dan dan hebben we het, nu, het niet meer over genocide. Dan nee. hoeven we daar ook niet meer over te discussiëren... of het nou wel of geen genocide ja, was. Maar dan hebben we het gewoon over de, de mensenrechten. Klopt, maar het is wel zo. Het is geen ver van bed show. De onderdrukking die er toen heel erg was... die stijpelt nog steeds door. Ja. Er was laatst ophef bij Tivoli, uh, Vredeburg in Utrecht. Daar werd een cowboys- en indianenfeest afgeblazen. Vindt u dat dan ook heel terecht, meneer Wieners? Nee, nee, nee. Kijk, volgens mij, ik, ik zie daar eigenlijk weinig kwaads in. Uh, maar dat het zou is wel het zo dat er rondom Indianen heel veel stereotypen bestaan. En dat is soms de, de bloeddorstige wilde en soms ook juist de edele wilde. Uh, die stereotypen... Bestaan. Ja, ik denk dat, dat het niet gezond is. Maar aan de andere kant, misschien moet je beginnen bij een stereotype ja. voor ons een ja. nou, goed verhaalhuis wat er echt achter zit. Meneer Emmer, nog even kort. Nou ja Ik ben het, er ook mee. Ik ben het er overigens niet mee eens dat ons parlement allerlei wetten aanneemt over erkenningen in het verleden. Daar moeten we van af. De Fransen ja. hebben dat gedaan. Dat is een grote catastrofe geworden. Uh, hoe heet dat? dat moeten we niet doen. Maar ik ben het eens met het feit ja. dat, uh, dat we hier uh, inderdaad over moeten nadenken. We gaan dat doen. En uh, we gaan ook luisteren naar onze huisdichter Rickert Zuiderveld. Het is weer. Jantje huilt en Jantje lacht. De winnaars worden bijna doodgeknuffeld. Verliezers zijn voor even uitgesnuffeld. En ruiken minder gretig aan de macht. Ook ik doe mee. Ik tel mijn zegeningen. Want mijn bescheiden stem is meegeteld. En toch ik huiver in dit spanningsveld van dienaars en van machtswelustelingen. Hoe vaak heb ik de ogen niet gezien... van leiders die van overwinning blonken... zichzelf vereerden, onbewust misschien... maar toch een beetje ego-vreugde dronken... zoals een wolf zich hult in de schapenvacht. En ik ben Jantje huilt en Jantje lacht... Dank je wel, We kunnen het weekend uh, weer in met jouw gedicht. En ik uh, dank ook de andere gasten: Sanda Mali, Sjoerd van der Wouw, Serviemers, Piet Emmer en commentator Meily Vos. Straks bureau buitenland met Rick Delhaas. Hij spreekt met China-correspondent Evje Ramela over de Oeigoerse minderheid. Ja, die leeft dan weer in een surveillance-staat. En straks om half negen zijn wij er weer met Langste lijn en omstreken met de interland tussen Nederland en Engeland. Dag, dag. NTO Radio 1.